12 uur, NPO Radio 1, met Frits Spits. Met Domweg gelukkig in de taal staat Gijs Groenteman over de taal... en Harry Bannek en René Appel over de TNA van Prinses Laurentien. Baudet doet aangifte tegen Olongren. Het uitgebreide NOS-journaal, Jan van der Putten de Partij van Forum voor Democratie heeft aangifte gedaan tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Aanleiding, uitspraken van Ollongren, de D66-minister, gisteravond tijdens een lezing in Nijmegen. Politiek verslaggever Lars Scheerts, even wat heeft zij nou gezegd daar gisteren? Ja, zij gaf een lezing eh, inderdaad en eh, gaf daar aan... dat een van de weinige taboes waar zij aan hecht... namelijk het praten over rassen in de politiek... dat het wel lijkt alsof de partij van Baudet daardoor is geobsedeerd. Eh, ze noteert uit de mond van leden van eh, Forum voor Democratie termen... als rassenvermenging en rassenverdunning, zegt ze. De nummer twee op de lijst in Amsterdam die zij in een interview in 2006 dat mensen met een donkere huidskleur een lager IQ uh, uh, hebben. Nou, Dat alles maakt uh, dat zij de conclusie trekt... dat leden van Forum voor Democratie discrimineren op basis van ras. Dat waren de uitspraken van gisteravond. Ja, en uh, waarom deed, doet Ollongren van D66 dat nu?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 Ja, en Baudet reageert en doet aangifte. Waarvan doet hij eigenlijk aangifte, weet je dat? Nee, dat is nog niet helemaal duidelijk... maar je kunt je voorstellen dat het zoiets zal zijn als, als laster. Ja, voor Baudet is dit uh, politiek gezien, laten we het zo zeggen... ook natuurlijk een zegen. Uh, hij, hij heeft enorm veel baat bij uh, publiciteit rond zijn persoon... rond zijn partij, dat zorgt ervoor dat je veel aandacht krijgt... en dat kiezers dus weten dat je bestaat, zeker in Amsterdam. Dus hij laat uh, deze voorzet natuurlijk ook niet liggen. Die kop je in als het kan... En straks om half één geeft hij daar zelf een toelichting en nog op. Dankjewel, Lars Geerts. De vader van uh, slachtoffers van de Amerikaanse turnarts Larry Nasser heeft excuses aangeboden voor zijn actie van gisteren. Randall Margraves vroeg aan de rechter... of hij even vijf minuten alleen mocht zijn met die Nasser, die hij een duivel noemt. En vervolgens probeerde hij hem in de rechtszaal aan te vallen. Ik zou je vragen... ...to grant me five minutes in a lock room with this demon. No, sir. Would you give me one minute? You <coughs> know that I can't do that, that's not how I... Well, I'm going to have to get... <coughs> en vandaag zegt vader Randall dat hij het gebeuren in de rechtszaal... ...allemaal niet langer kon aanzien en dat er iets bij hem knapte. When I had to hear what was said in those statements... ...and I have to look over at Larry Nassar... Shaking his head. Dat is toen ik control. Ik feel me remorseful. Very apologetic. I was embarrassed. En die turnarts die Nasser. werd vorige week tot een celstraf veroordeeld van 175 jaar. Hij heeft meer dan 200 jonge sporters misbruikt. De politie heeft in Valkenburg in Limburg een man aangehouden wegen zware mishandeling. Hij zou in het uitgaansleven vier mensen hebben geslagen met een kapot glas. En hij zou een meisje van 16 hebben aangerand. Het aantal gemeenteraadsfracties blijft groeien. Bijna een derde van de gemeenteraden heeft nu meer fracties dan bij de raadsverkiezingen in 2014. Het blijkt uit onderzoek van Trouw en Platform Investico. De afgelopen vier jaar splitsten 149 fracties zich af.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 Noord-Korea, dat land omzeilt op grote schaal de sancties van de VN... op de export van olie en gas. Dat blijkt allemaal uit cijfers van experts van de Verenigde Naties zelf. In het rapport dat ze hebben opgesteld staat ook dat Pyongyang samenwerkt... met Syrië en Myanmar bij verboden raketprogramma's. En in Syrië dan ook nog op het gebied van chemische wapens. Bij Instituut Klingendaal is Noord-Korea-expert Sikko van der Meer... Meneer Van der Meer, goedemiddag. Goedemiddag. 160 miljoen bedrag dat Noord-Korea dan heeft binnengehaald... 160 miljoen euro het afgelopen jaar. Is dat verrassend wat u betreft? Nee, absoluut niet. Ik denk zelfs dat dit het topje van de ijsberg is. Uh, Noord-Korea staat er al decennia lang onbekend dat ze enorm diep in de illegale uh, smokkelactiviteiten zitten. Inderdaad, om sancties te ontwijken en om illegale uh, transacties te doen. En uh, ik denk dat die 160 uh, miljoen euro echt uh, ja, een schijntje is... bij wat ze uh, werkelijk binnenhalen. Maar het is natuurlijk allemaal uh, ondoorzichtig, want uh, illegaal. Ja, maar u weet vast wel een beetje hoe, de, hoe ze dan te werk gaan, die Noord-Koreanen. Ja, ze, ze, ze handelen heel veel in verboden goederen. Ze hebben bijvoorbeeld uh, grote handel in, in, in wapens. Hè? Vrij simpele wapens die ze produceren. Gewoon kalashnikovs en, en, en granaten en dergelijke. Maar daar is heel veel vraag naar. Hè? We hebben nou wat, wat armere landen in Afrika en de Midden-Oosten. Die hoeven niet per se dure geleide raketten. En die willen graag uh, ja, goedkope spul. En die doen het ook niet moeilijk over. Hè? Als Noord-Korea zegt, nou laat het dan eventjes met vervalste uh, exportdocumenten doen. Um, en ook hè, smokkel van allerlei uh, goederen, uh, Synthetische drugs bijvoorbeeld zitten ze ook diep in. Um, en de import in Noord-Korea van luxe goederen, hè, wat ook onder de sancties valt. Ja, ze zijn heel bedreven geraakt in de, ja, echte, uh, op een criminele manier handelbedrijven. Met valse documenten, uh, uh, brievenbusfirma's en andere landen. die doen alsof ze dus niet met Noord-Korea handelen. Hè, maar uiteindelijk komen de goederen toch uit Noord-Korea. Dus ja, eigenlijk professionele smokkelaars. En daar is dan ook wel belangstelling voor om dat zo te doen. Ook met landen die die sancties hebben ondertekend. Nou ja, er zijn inderdaad altijd landen hè, die, die inderdaad geïnteresseerd zijn in... Uh, ja, doe maar maar wat van die goedkope wapens. Uh, en uh, die landen willen zelf ook niet dat het aan de grote klok wordt gehangen. Dus hè, hoe, hoe, hoe duisterer, hoe beter wat dat betreft. En naast regeringen die in, in wapens handelen. Natuurlijk ook gewoon hè, bedrijven, hè, zakenlieden die denken... Uh, nou, doe maar wat van die, van die Noord-Koreaanse steenkool. Dat is wel eens wel verboden. Maar als ik dan 50% korting krijg uh, en ik zorg dat het geheim blijft... dan maak ik lekker winst. Ja, de VN heeft het nou maar weer eens opgeschreven en vastgesteld... en iedereen weet het eigenlijk wel. Ja, wat valt er aan te doen? Hoe kan dit dan stoppen? Ja, dat is heel lastig, hè, want dit zijn natuurlijk gewoon criminele activiteiten... die uh, wereldwijd plaatsvinden... Daar ja, is moeilijk tegen te vechten. Wat heel belangrijk is, denk ik, is hè, uh, ook uh, landen die wat minder uh, ver zijn in uh, bijvoorbeeld uh, exportcontroles, douanecontroles. die toch helpen om alert te zijn op Noord-Koreaanse illegale handel. Uh, je ziet dat Noord-Korea veel gebruik maakt van landen als Mozambique bijvoorbeeld, of Cambodja. Uh, voor hun transacties. Ja, die landen moeten geholpen worden. Uh, om hun exportcontroles, en douanecontroles ook te verbeteren. nou alert op te zijn. Uh, en ja, hopelijk kun je dan. Uh, toch ja, nog, nog meer inkapselen. Maar goed, stoppen kun je dit soort illegale activiteiten, denk ik, nooit. Duidelijk Noord-Korea-expert Sikkel van der Meer van instituut Klingendaal. Het is nog veel te vroeg voor conclusies over het politieoptreden in Waddingsveen gisterochtend... waar een verwarde hagenaar van 39 overleed na zijn arrestatie. Dat zegt politiewetenschapper Jaap Timmer, die ook dat filmpje van een omstander heeft gezien. Je ziet dat agenten de man op de grond drukken en dat ze hem klappen geven. Dat zijn heftige beelden, maar Timmer wil eerst meer onderzoek naar de gebeurtenissen. Duidelijkheid kun je alleen op grond van feiten en omstandigheden... en daar is nou precies dat rijks onderzoek voor bedoeld... En als we willen dat met z'n allen dat, dat goed en zorgvuldig wordt onderzocht en gewogen, dan moeten we niet ongeduldig zijn en al binnen een paar uur na zo'n incident een oordeel willen vellen. 9 over 12 het weer, buien met vooral in het noorden kans op natte sneeuw. Het wordt 2 tot 5 graden. Morgen veel bewolking, ook wat zon. Er is een winterse bui morgen en het wordt een graad of 3. Dag John Bakker, heeft het verkeer last van dat winterse weer? Nou ja, ik weet niet of het door het winterse weer komt... maar er zijn wel wat ongelukken gebeurd op de A1... vanuit Amersfoort naar Apeldoorn bij Hoenderlo, 5 kilometer. Daar gaat het verkeer over de vluchtstrook. Kost je wel zo'n 30 minuten extra. En verderop op de A1 van Hengelo naar Duitsland... is de weg tussen Oldenzaal en de Lutte helemaal dicht. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden... Omrijden is niet zo moeilijk, dat kan. Volgt daarvoor de borden U48. En door een spoedreparatie aan de vangrail op de A67 van België naar Venlo. Bij geld erop 4 kilometer, vertraging daar ruim 20 minuten. Hoppla, besteld. Zul je net zien? Zit je op de zaak, moet je snel online wat afrekenen, ligt je identifier thuis. Gelukkig kun je met de mobiel-bankieren app van ABN Amro met je 5-cijferige code online betalen. Of met je vingerafdruk. En dan heb je dat uh, IDETI-ding helemaal niet nodig. kan ik snel weer verder werken. Altijd en overal betalen zonder identifier. Kijk op abnamro.nl slash mobielbankieren-app. Hé, hey, automobilist. Zin in iets anders? Iets groters? Of toch liever iets kleiners? Iets om indruk mee te maken? Iets klassieks? Of juist eentje die wat meer van nu is? Hoe je ook wilt rijden met het brede aanbod van auto's, vind je op Marktplaats altijd de auto die je zoekt. Gaar voor. Het begint op Marktplaats. Riet Quintet Calefax speelt een van Bach's meest intrigerende werken: Muzikalisches Opfer. U hoort het in het nieuwe concertprogramma Bachs Geschenk. Alle concertdata vindt u op www.calefax.nl. .no.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 Frits Goedemiddag. Geldezel, dat woord hoorde ik van de week voor het eerst. Nu is de ezel een dier dat enige naam en faam heeft gekregen door het bijbelverhaal. En mag ik in dit verband ook even dik trom noemen. Of het gezegde, een ezel stoot zich in het gemeen niet aan dezelfde steen. Of ezeltje strekje, tafeltje dekje, ezeltje prik. Vaak gespeeld, ezelsoren aan een veelgelezen boek. Er bestaan ook wel wat negat negatievere betekenissen van het woord. Als iemand tegen je zegt je bent een ezel, dan is dat geen compliment. Kortom, de ezel is multi-inzetbaar. Daar is nu dus geldezel bijgekomen. Geldezel is iemand die geld van criminelen op zijn bankrekening laat storten. Hij draagt als het ware crimineel geld. Meestal gebeurt dat onder dwang. Hij wordt er nauwelijks wijzer van. Maar dat zal hij natuurlijk eerst ontkennen. Een geldezel kan koppig zijn. Welkom in de taalstaat. Zeg het eens wat denk je ervan? Ongewenst, onbegrensd. Ja, jij kunt alles dit te doen. Noemen zich Clean Pete. Het zijn twee zusjes, Loes en René Wijnhoven. Erg leuk. Ze zijn geïnspireerd door de muziek van de Beach Boys. En van de jaren 60 en 70. Muziek waar de wind van de weemoed doorheen waait. Ze schrijven de nummers zelf. Dit is de taalstaat. We zijn weer even domweg gelukkig in de taalstaat zometeen. Vandaag dankzij Harry Vleerlager uit Amsterdam. Samen met u, dat weet u, maken we een poëtische plattegrond. Een poëtisch stratenplan van Nederland. Gijs Groenteman komt op bezoek. Hij krijgt terecht veel lof voor zijn grote Harry Bannik podcast. Hij was er even mee gestopt, maar. Hervat zijn activiteiten deze week. Met hem praat ik over Harry Bannek en de taal. René Appel bespreekt de TNA van. Kinderen zijn van nature logische denkers. Prinses Laurentien. Er is een vergeetwoord, een weekdicht, maar nu eerst de taal. die de week die achter ons ligt, poogde te beschrijven. Het woord van de week. Het woord van de week zou je ook om kunnen draaien. De week van het woord, puntje, puntje, puntje, maar welk woord? Die vraag kan alleen maar worden beantwoord door de hoofdredacteur... van de Dikke Dalen, de baas van alle woorden, Ton den Boon. Uh, goedemiddag. Goedemiddag, week? Wat was, het week? Uh, wat was uh, uh, de week van welk woord? Ja, dat was uh, in dit geval uh, morassificatie uh, is het woord van de week geworden. Uh, en dat heeft te maken met de aanleg van nieuwe natuur. Nou, dat zie je natuurlijk wel vaker, dat uh, die nieuwe natuur tot allerlei nieuwe woorden leidt. En in dit geval stond het woord morassificatie deze week in de Telegraaf... in verband met uh, een, um, uh, een natuurgebied waar egeltjes en dassen en reeën uh, wonen. Dat uh, wordt omgevormd, dat gaat op de schop. En uh, daar moet moeras, uh, rietmoeras komen. En dat wordt morassificatie genoemd. Nou, dat fenomeen is misschien niet zo nieuw, maar het woord moerasificatie is wel interessant, want we hadden al moerasvorming of vermoerassing. Ja. En um, dit woord is gevormd denk ik naar analogie van woorden, uh, ja, geleerde woorden als desertificatie, verwoestijning of petrificatie, verstening. Uh, en het aardige is dat dus het uh, achtervoegsel ja. zich kennelijk losgemaakt heeft uit die geleerde woorden en nu ook achter uh, een gewoon Nederlands woord als mo moeras gezet kan worden. Ja, want je hebt uh, klassificeren, bijvoorbeeld klassificatie, dat hoort echt bij elkaar maar je hebt geen je hebt niet morassificeren nee moerassificeren bestaat niet. Maar een, en een enkele keer zie je dat nu wel vaker de laatste tijd: dat dat ificatie um, uh, achter ja, Nederlandse woorden uh, uh, geplakt wordt. Ik heb bijvoorbeeld het woord glassificatie ook al een keer gehoord. Uh, dat had uh, dat... <güls> betrekking op de tuinbouw, uh, die van de koude grond uh, omgevormd werd ja. tot tuinbouw onder kassen of in kassen. Goed, hij is genoteerd: moerassificatie. We spreken hier weer 3 maart. Tondenboom, dankjewel. In spraakmakers schuift drie keer per week het taalteam aan. Zo ook afgelopen week een samenvatting. Het taalteam van spraakmakers. Frank van Pamelen. De onvermijdelijke internationalisering. Het is steeds vaker onderwerp van discussie. Zoals bijvoorbeeld afgelopen zaterdag bij Nieuwsuur. Mark Visser studeert Nederlands in Utrecht. Voor zijn master middeleeuwse literatuur moest hij Van de Vos Rijnaarden lezen. Tot zijn verbazing in het Engels. Ja, dat is toch een fenomeen waar ik me al een tijdje over verbaas. Kijk, dat een studie economie in het Engels is, of scheikunde... of een andere wereldwijd beoefende studie, dat lijkt me logisch. Maar dat je in Nederland, als student Nederlands... met alleen maar Nederlandse medestudenten... een Nederlandse klassieker moet lezen... dan is de verengelsing van het onderwijs wat mij betreft volledig doorgeschoten. Jan Beuving. Zo werden er dus overblijfselen gevonden van een moeder met kind... van 6000 jaar geleden. De vinders sprongen een gat in de lucht. Het is de oudste baby die ooit in Nederland is gevonden. Ja. Rob Tripp werpt hier eigenlijk een vrij filosofische vraag op. Hoe oud kan een baby worden? Kun je iemand na 6000 jaar nog een baby noemen? Die baby is zo oud als de weg naar Rome zou je zeggen. Sterker nog, ouder dan de weg naar Rome, want dat is minder dan 3000 jaar geleden. Maar bestaat er zoiets als de oudste baby? En is die dan ouder dan de jongste peuter? En in dezelfde categorie bestaat er een beste B-artiest? Een laagste wolkenkrabber? Een grootste laaf? Een langste kort verhaal? Hoe dan ook, deze baby is opnieuw geboren, letterlijk uit de klei getrokken... en heeft het recept voor de eeuwige jeugd gevonden. Frits Spitz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 in de Randstad op, om solidair zich te verklaren aan ons Groningers. Al oude term, die door de stads- of dorpsomroepen radiomakers al van la lettre werd gebruikt, allitereert natuurlijk prachtig in, iedereen hoort erbij, hè? Dat had de NS ook kunnen kiezen, in plaats van beste reizigers, beste boeren, burgers buitenluid, maar dat is te lang natuurlijk, in deze snelle tijd zorgt dat alleen maar voor vertraging. De meest veelzeggende quote van de week. De sociale media zijn misschien wel een terugtrekkende beweging aan het maken, en zoals altijd wordt die beweging ingezet door jongeren. In ieder zo bleek uit een onderzoek van researchbureau Newcom... zitten jongeren minder vaak op Facebook. Vooral omdat dat steeds meer een medium wordt voor ouderen. Jongeren geven de voorkeur aan Snapchat, YouTube en Instagram... maar zelfs die moeten oppassen. Verslaggever Arno Leblanc sprak in een Vandaag... van NPO Radio 1 van afgelopen maandag... met een scholier die reageerde op de uitkomsten van dat onderzoek. ga alles verwijderen. Social media is een bagger. Waarom? Privacy. Of ja, al, alle data wordt opgeslagen en zo, en daar heb, heb ik geen zin meer in. Oh, dus, uh, ja, maar ja. Al je vrienden gebruiken het wel, waarschijnlijk. Ja, ja nou en? Ja, ik heb gewoon uh, een, een echt leven. Kijk, ik zei het al, jongeren zijn trendzettend. Leven. Dat wat niet bestaat op internet, op Facebook of waar dan ook. Leven is ruiken, voelen. Aanraken, genieten. De adem van een nieuwe tijd. Wie zal het zeggen, wij vonden het in ieder geval veelzeggend. De meest nietzeggende quote van de week. Eigenlijk weten we het allemaal wel, maar als je het dan weer ziet en hoort... Tja, dan geeft dat toch weer te denken. Het programma Radar onderzocht 78 uitzendbureaus of ze discrimineren. Radar deed net alsof het werknemers zocht voor een callcenter-klus. Het vroeg het uitzendbureau niet te kiezen voor Marokkanen, Turk en Surinamers... omdat het daar recent vervelende ervaringen mee had gehad. We hebben liever geen uh, Turken, omdat we daar slechte ervaringen mee hebben gehad. Dus ik weet niet of jullie daar rekening mee kunnen houden. Mag ik eigenlijk niks van vinden en zeggen, maar ik snap hem. Ja, ze zegt het zelf. ik zeg niks. Nou, niet zeggen, daar hebben we het niet van de, uh, deze week. Er wordt ook niet gezegd dat ze er rekening mee houden, dat net niet. Maar wel dat ze het snappen. En wij snappen dan niet precies wat dat snappen dan betekent. Dat vinden wij ook niet zeggend. Snappen. De taal staat, het loket... Voor alle uw taalkwesties. Ons adres: taalstaat.kro-ncrw.nl. Snapt u? Afgelopen weken werd er in de Eerste Kamer gedebatteerd over de Donorwet. Daarin wordt gesproken over het ja-ten-zij-systeem. Kan dat ook het ja-mits-systeem zijn? Of is dat dan toch echt weer iets heel anders? Zo vroegen wij ons af. Dag Liedeke Roos van de Taaladviesdienst van Onze Taal. Goedemiddag. Goedemiddag Frits. Uh, is de benaming ja-mits-systeem ook mogelijk... of moet het het ja-tenzij-systeem zijn? Um, ja, ik zou toch wel echt zeggen dat het wel het ja-tenzij-systeem moet zijn. Dat, uh, die naam is toch wel echt het best. Omdat hij daar weergeeft wat er, wat er mee bedoeld wordt... met dat mogelijke nieuwe systeem uh, voor orgaandonatie. Um, het bedoeld is namelijk, je bent donor... Tenzij je expliciet hebt aangegeven geen donor te willen zijn. Ja, wat betekent dat tenzij dan precies? Uh, ja, tenzij betekent halve als, of maar niet als. Dus uh, iets is gewoon het geval, behalve als ja. Ja, er iets anders van toepassing is. En als ik zou zeggen mits, wat betekent dat dan? Uh, ja, nee, je, kunt inderdaad, oh, je zou wel kunnen kiezen voor ja-mitsysteem, maar dan hangt er eigenlijk een hele andere uitleg aan. Dan uh, zou je zeggen: uh, Ja, ik ben donor. mits je niet hebt aangegeven geen donor te willen zijn. Ja. Dat is dan wel eh, wat omslachtig met al die uh, dubbele ontkenningen erin. Ja, en wat betekent mits dan precies? En mits betekent op voorwaarde dat. Dus er moet echt aan een bepaalde voorwaarde zijn voldaan als je dat, uh, dat woord gebruikt. Dus uh, bijvoorbeeld, ik kom langs mits de treinen rijden. Dus je komt alleen maar langs als de treinen rijden. Ja. En, en als ik zou zeggen, ik kom langs tenzij de treinen rijden... Kan je niet, hè? Uh, nee, dat, nee, dat, dat, dat is dan inhoudelijk toch een beetje vreemd. Ja, ja. ja, ja. Uh, want uh, die woorden worden toch vaak verward en door elkaar gebruikt. Heb je daar enig, enig, enig uh, idee van hoe dat komt? Uh, nou ja, ze worden natuurlijk wel in hetzelfde type context gebruikt. In, in beide gevallen misschien een bepaald uh, voorbehoud, zou je kunnen zeggen. Alleen dus net op een andere manier. Maar dat is wel verwarrend als je dit uh, ja. in de praktijk ermee ja. bezig bent, ja. met die heb, woorden. Heb je een ezelsbruggetje voor ons? Een ezelsbruggetje. Uh, nee, ja, die, die voorwaarden bij, bij mits, dat is uh, ja, misschien om uh, in hoofd te houden. Dat ja. moet echt een voorwaarde van toepassing zijn. Ik begrijp het. En dat ik tenzij, juist, ja. moet iets niet het geval zijn. Ja, lieveke, dank je wel. Uh, uh, het is helemaal duidelijk. Het verschil tussen mits en tenzij. Ik denk dat iedereen het begrepen heeft. mits ze goed hebben geluisterd, natuurlijk. Hè? Of tenzij ze de radio. Ze is weg al. Tenzij ze de radio te zacht hebben staan. Uh, heeft u ook een vraag voor het Taaloket? Mail dan naar taalstaat. caro-ncrv.nl. Domweg gelukkig in de Taalstaat. Vanmiddag zijn we weer domweg gelukkig in de Amsterdam. Hetzelfde Amsterdam dat dichter JC Bloem inspireerde... tot zijn gedicht Domweg gelukkig in de Dappelstraat. Hij, Bloem, was op zijn beurt de inspirator... voor onze poëtische plattegrond. De rubriek waarbij we gedichten laten horen... die onze luisteraars geschreven hebben... over de plek waar ze aan verknocht zijn. Of gedichten die ze kennen over de plek... plek waar ze aan verknocht zijn. Bloem schreef over een straat in Amsterdam-Oost. Vandaag gaan we helemaal naar de andere kant van de stad. Dat is Amsterdam-West, de Bos- en Lommerbuurt... Het Gedicht is geschreven door Harry Vleerlaag. Hier in de studio. Meneer Vleerlaag, goedemiddag. Goedemiddag. Over welke straat in die buurt gaat uw gedicht? Het gaat over de Jacob van Artevelde-straat. Ja, en kunt u die straat omschrijven? Als ik hem noem, dan weet geen Amsterdammer waar die ligt. Maar als ik zeg de kolenkit, dan weet iedereen het. Het is aan de voet van de kolenkit. Ja, en wat en is de Kolenkit? Want ik ben niet in Amsterdam. de buurt van Bos en Lommer, dat wordt ook wel de Kolenkit-buurt genoemd. Ja, en waarom heet dat, de Kolenkit? Er staat een, een kerk uit de jaren 50. En die heette officieel de Opstandingskerk. En dat is officieel. Die heeft een toren. Dat ziet eruit. Volgens de architect als een vinger die naar God wijst. Maar volgens de Amsterdammer als een kolenkist. <lacht> en zo is het dus ook gaan heten. Ja. En dan die straat, kunt u hem omschrijven hoe die eruit ziet? Ja, het is dus een straat uit uh, naoorlogse architectuur. Dat betekent officieel in architectuurtermen blokkenbouw. Dus, dus niet van die hele lange straten zoals je vroeger in de pijp had, die arbeidersbuurten. Maar uh, blokken met daartussen dan redelijk wat groen. Dat heette ook een tuinstad vroeger. En, en toen had je ook inderdaad echt veel groen. Daar tegenover een veldje, naast ons een veldje. Hoe? Maar ja, nou natuurlijk is dat nee, Hoe lang meer heeft van u daar over. gewoond? Van 1952 totdat ik ging studeren in 1968, 1967. Ja, ja. Dus, dus behoorlijk lang. Bent ja, u er nog 18e, wel eens terug geweest? Ja. Die... Ik ben er vorig jaar eens <coughs> terug geweest. Ik dacht, kom, ik ga eens in mijn oude buurtje kijken. Nou, gelukkig stond de kolenkit er nog, maar ik moest echt zoeken tussen allerlei hoge kantoorgebouwen. En ik kwam in mijn straat. Ja. En die flat was weg. Ze, ze hebben mijn huis afgebroken. Ik, was, ik werd gewoon heel boos. <laughs> ze hebben wel weer nieuwe <coughs> huizen ervoor in de plaats gezet. Ook weer flats van vier verdiepingen. Ja. Maar blijkbaar vonden ze dus die revolutiebouw... van vlak na de oorlog ja, niet moeten ze moeten Zoveel nadelen hebben dat ja. ze dat helemaal gewoon gesloopt hebben. Ja. Dat is de Jacob van Arteveldstraat ja. in Amsterdam-West. Ik wil heel graag uw gedicht horen. Ik ben in Bos en Lommer grootgebracht. Een Amsterdamse tuinstad opgetrokken kort na de oorlog, rechte huizenblokken... goed voor, per trap, een woninkje of acht. En heeft men toen bij het naamgeven bedacht... het walletje te houden bij het schuurtje... en alle straten van dit bloemrijk buurtje te sieren... met struweel en bloemenpracht? Nee, het was de wederopbouwers meer waard... te gaan voor oude, literaire helden. Gebloem leest uit de 19e eeuw. Conscience moest eens weten dat zijn Leeuw van Vlaanderen in mokum opzien baard. En, dubbelslag, Jacob van Artevelde. Is dat. Mooi, is dat een, een boek van conscience? Jazeker. Ja, Leeuw van Vlaanderen ken ik wel, maar Jacob van Artevelde. Ja, het Leef van Vlaanderen is fantastisch natuurlijk. Ja, ja. Daar heb ik zelfs nog wel stukken uit voorgelezen. Moet je nagaan. Ik ben, ik ben leraar Nederlands en uh, ja, dat, dat bloedspad van de bladzijden... Dus dat, is, dat zijn geweldige vechtscenners daarin. Dus dat is wel grappig om te lezen. Jacob van Artevelde is wat minder voor ons Nederlanders. Ja. Maar voor Vlamingen, en dan met name voor Heel mensen Gent is het een fantastisch boek. Ja. U, u bent nog steeds docent Nederlands? Nee, ik ben nu met pensioen. U bent nu met pensioen, ja. ja. ja. U zou zo weer voor de klas kunnen staan. Oh, zeggen. Ik zou in uw lippen <laughs> hangen, meneer Fleerlaag. <laughs> nou goed, uh, uh, uh, ja, nou, Jacob van Arteveldestraat in Amsterdam. Ja. Als ik er doorheen loop, dan uh, zal ik aan uw gedicht denken. Moet u zeker doen. Ja, we zetten hem eventjes... Uh, ja, op de, op de poëtische plattegrond van Nederland. Dus uh, hij is gemarkeerd. Uh, wij vragen u ook allemaal thuis om een gedicht te schrijven. Of als u een gedicht kent over de straat waar u woont... en waar u aan u verknocht bent, laat het ons weten. ons adres is taalstaat@kro-ncrv.nl je later zegt, maar later wordt het nooit, omdat je niet omdraait en de weg terug wint in je rug, niet echt bestaat, niet na vandaag, zeg me. Daarna vraag ik niets meer. Maar gaat vandaag voorbij? Ooh, geef me nu geen leugen. Geef, geef me nu geen woorden. Die niet echt de jouwe zijn. Ooh, Ooit brak je je vleugels. Ooh, en ik zou je dragen. Tot het eind Zo zou het zijn Zo zou het zijn Vertel me nog een keer Hoeveel je hield van mij Daarna vraag ik niets meer Niets meer maar ga gaat vandaag Ga Weg waren, zeg maar nog één keer. Daarna vraag ik niets meer, maar gaat vandaag voorbij. Misschien vind ik dit wel het allermooiste liedje... op die voortreffelijke nieuwe cd van Rob de Nijs. Zeg me nog één keer met een tekst die breekbaar is als een eierschaal. En geschreven door Belinda Muldijk. Dag, Jos van Eindhoven. Goedemiddag. Goedemiddag. Komt niet uit Eindhoven, maar uit Liemde. Hè? Klopt. Ja, en u, u heeft samen met uw vrouw een bakkerij. Ook. Ja. Welk vergeetwoord heeft u onder uw hoede genomen? Kijven. En waarom juist dat woord? Nou ja, het is een heel mooi oud woord. En het zegt precies... Heeft precies de lading die het zou moeten hebben. En je kunt het koppelen aan, een, uh, ja, aan vrouwen. Vrouwen die kijken. Mannen niet? Nee. Het, is ruzie, het is ruzie maken. Hè? Ja, ruzie maken, snauwig, bitch, ja. iets zeggen. Oh ja. En, en, en laat u dat woord dan wel eens vallen in de, in de bakkerswinkel? Ja, nou, mensen ooit. Misschien ooit mijn vrouw, als ik bijvoorbeeld iets te weinig gemaakt heb... dan is bijvoorbeeld het worstenbrood te vlug op. Ja, dan wordt het ja. gekeven. Ja, ja, je moet wel oppassen. Altijd voldoende worstenbrood in de bakkerij Absolu in Brabant. <lacht> ja. Goed, uh, pas goed op het woord. U heeft een adoptiebewijs van ons ontvangen. Vergeetwoorden blijven welkom. Ze worden beoordeeld door Nelleke Noor Noord- of is beschermvrouwen van het gezelschap van geadopteerde Vergeetwoorden. Adres taalstaat. edkaro ncvnl de taalstaat heeft zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen... maar staat wel op het podcastpodium van NPO Radio 1. In de maand februari maken we de taalstatus op van drietalige Nederlanders... die u via de podcast kunt beluisteren. De taalstaat extra op podcast. We gaan natuurlijk voor goud. En zo is het. Het is zonde uh, dat hij zich dat onmiddellijk bewust was... zijn levenswerk aan het worden. De grote Harry Bannik-podcast. Gesprek over de toonzetter Harry Bannik... met mensen die de in 1998 uh, 99. Uh, 99 overleden componist uh, gekend hebben. Inmiddels staan er 25 delen online. En na een winterstop hervat de maker hiervan... de 44-jarige journalist Gijs Groenteman... zijn werkzaamheden voor deze podcast. Dag Gijs, wat Dag fijn weet. dat je er bent. Dankjewel. Uh, uh, hoeveel afleveringen wil je nog maken... Nou ja, ik, ik, ik heb nu in mijn hoofd om bij, bij 40 ongeveer uit te komen. Maar misschien wordt het nog wel wat meer, misschien iets minder. Ik weet het, ik weet, ik, ik, ik, ik, dit hele project doe ik een beetje... Broe, je het played by ear. Ik, ik ben gewoon aan de gang gegaan ja. en ik zie wel waar het precies uh, ja. uitkomt. Ja, Zo luisteren die podcast uh, uh, luistert ook weg. Van, je ziet wel waar het uitkomt. Ja. Het is, het is <gacht> verrukkelijk om naar te luisteren. De Dank fascinatie je. ervoor, zoals jij hem noemt, de veelzijdige toonzetter Harry Bannik... Uh, heb je uh, toen je begon met de podcast Uit de Doeken gedaan. Uh, ik heb je in veel programma's gehoord. Maar nu je de draad weer oppakt, uh, leek het ons een mooi moment... om stil te staan bij taalgevoel uh, dat Harry Bannik ongetwijfeld moet hebben gehad... Had. Hoe groot was dat? Heb je ja, daar enige enig zicht op gekregen? Ik denk dat zijn grote talent, behalve natuurlijk zijn, gewoon zijn muzikaliteit... zijn taalgevoel is geweest. Harry Bannick, hij noemde zichzelf toonzetter. Ik vind hem ook wel gewoon een componist. Maar hij werkte altijd met tekst. Tekst, tekst uh, zette hem aan, zou ik maar zeggen. Hij noemde Annie Schmid in een interview over Annie Schmid ook zijn muzen. Het waren de teksten die hem uh, in beweging kregen... die iets teweeg brachten, denk ik, in zijn hoofd... waardoor die muziek erbij kwam. Hij kon ook geen tekst lezen zonder er muziek bij te horen. Nee. En heeft hij ook wel eens teksten afgewezen omdat hij er niks bij hoorde? Uh, bij jou dat weten? weet ik niet, maar ik heb wel eens begrepen... dat hij daar ook wel kritisch over was met wie hij werkte... en uh, uh, welke teksten ja. die hij uh, op muziek wilde zetten überhaupt. En Dat, ja. dat het ook wel een enig niveau moest hebben. Je ja. had het over zijn muzen.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 maak het niet stuk. We worden ze weer stil van, ja, he, Frits. Ja, ja, dit is, dit is maar... Eh, Connie Stewart zingt dit natuurlijk. Ja, ongelofelijk en musea, ja, Het ja. ja. arrangement van Burt Page... Ja, ook niet mis. Nee. Maar de, de, uh, deze, deze tekst, uh, het is, jij vindt dat uh, het allerbeste dat Harry Bannek ooit heeft geschreven? Nou ja, je hebt gewoon als je je heel erg in componisten of artiesten ver, ver, verdiept, dan, dan, dan rijst er een soort één nummer op waarvan je denkt: daar zit alles in. Bridge over troubled water bij Paul Simon of A Day in the Life bij de Beatles. En dat, dat, dat vertegenwoordigt dit nummer voor mij bij ja. Banning en voor ja. Schmid ook wel. Dat je denkt, ja, dit hier raken ze zoveel en dit is zo gigantisch. Die, die breekbare teksten ook, op het he, maak het niet stuk, daar, daar, daar past die muziek precies bij. Ongelooflijk, ja. maar dat, dat is dus Banning. Hij, voelde, hij, voelde die, hij kon zo goed gedichten lezen en zo goed aanvoelen... hoe die, hij hoe die, die muziek erbij moest kleuren, hoe het verhaal zich ontwikkelt... En hij, hij, vertaalde hij ook de humor van Annie Schmid naar muziek? Was hij daartoe ja, in staat? Als, ja, ja, voor zover je humor in muziek kan horen. Maar bijvoorbeeld Ja's Zuster Nee zuster, die, ja, die, die creatieve explosie die Ja's Zuster Nee zuster is geweest. Ja. Doet mij, ik zoek altijd naar Beatles-analogieën. Analogie, ja. Dat is voor mij wat A Hard Day's Night voor de Beatles was. Is Ja's nee, voor Schmid en Banning. Gewoon één grote vreugdevolle... Uitzinnige, creatieve, ongecompliceerde explosie van plezier en humor en grapjes en dingen. En stijlen, al die stijlen. Harry Mouten op zijn accordeon, die helemaal los ging werken op al die 58 liedjes. Het was een heel geïnspireerd gezelschap. Je hebt zelf ook dankzij jouw rondgang in het werk van Bannek toch ook veel ontdekt. Je hebt schrijvers ontdekt. Ik noem Ted van Lieshout. Leuk hè? Ja. ja. ja. Ik word er altijd zo vrolijk van. Ja. Dat is ook wel leuk voor die podcast. Jij praat er gewoon doorheen, ja, door die muziek. Kan je niet geven. We hebben gewoon zangers door en gepraat. Ja, ja het gaat. Ja. Het zoek naar dan de... hoe denk je dat dat was voor mij, Frits? Als hij dan te tegenover Wieteke van Dort zit, een ja. jeugdeldin voor mij. Ik ja. luister met haar naar die liedjes die ik in mijn hele jeugd heb gehoord. En ze gaat zitten meezingen. Ja, dat is ja, geweldig. dat is gewoon maar, fantastisch. Maar hier zit... Ja, dit. Die, ja. He, he, he. Nou, die had Van Lieshout geschreven. Ja. Die liet mij ook de tekst zien. Dat is inderdaad al die z. Een liedje over bloemetjes en bijtjes. Ja, en dat componeert Banning dan helemaal perfect door. En dan zo'n lekker soort menuet-achtig ja. melodietje, waar ook iets van onvervuld verlangen in zit. Maar hij, hij weet dus noten te vinden voor de tekst. Dat is wat hij Dat doet. Dat is natuurlijk. het talent. En ja. hij weet altijd een stijl te vinden. Want hij, hij schreef eindeloos veel tango's. Hij schreef reggae's. Hij schreef dit soort menuet. Of soort. Hij schreef alle soorten stijlen. En hij wist hij altijd precies bij welke tekst hij wat wilde gebruiken? We voeren met grootmoeder op het meer. De grijze dot. Ik zag haar armen bloot en blubberig. Het was heel warm weer, stil Ja, dat is het begin van Roeitocht. Ja. Uh, adembenemend begin, vind ik. Uh, wat, kun je, ja, wat kun je zeggen over die tekst en de muziek? Roeitocht gaat over een. Roeitocht ooit met een oma. Met een oma. Het is een tekst van Hans Dorrestein. Ja, het mooie is, en dan vind ik Bannink eigenlijk misschien wel op zijn best... voor je zover het kan zeggen, het is echt een gedicht. Het is geen liedje, het is niet iets met een couplet en een refrein... het rijmt niet per se heel goed. Het, het, is echt, het, is een, het is een overpijnzing van Dorrestein... over iets wat hij met zijn oma blijkbaar heeft meegemaakt... en over wat hij over haar banning, En Bannink ja, die, die kan dan, dan helemaal die, die, die, die sfeer en die, die, die poëzie op muziek zetten zodat het bij je naar binnen glijdt of zo. Je ziet, ook, ja. je ziet ook het water. Je ziet het water. Je hoort dat lomen ja, ja. roeien. Wanning kon precies bij een tekst aanvoelen... welke sfeer en welke ja. ritme daarbij hoorden. Ja. Een luisteraar mailde mij dat hij ja. de Banning zag... als een Nederlandse Schubert. En ik kan daar heel erg in meegaan. Ja, nou, nou weet ik niet een... veel van Schubert, maar hij zal ook niet veel Nou Frits, <laughs> ik vertel je nog wel eens wat. <laughs> Ja, maar dat is het. Die kon, die kon ook ongelooflijk goed po poëzie ja. op muziek zetten. Dat kon ja. Banning Ja, Zoals ja. in dit liedje. Ja, ja, ja. Uh, het gaat verder. het is een herinnering, herinnering aan de oma. En de oma is dood. Maar hij, als hij roeit, dan lijkt het toch nog net alsof die oma in die boot zit. Eh. Heb je heb enig idee welke criteria Bannek aanlegde... als hij een tekst beoordeelde? Enige idee? Nou ja, kijk, het was natuurlijk zo... als hij, uh, hij werkte bij Force, maar staat in voor bijvoorbeeld heel veel... ja, dan kreeg hij gewoon teksten. Dus ik denk niet dat hij dan per tekst nog ging zeggen van... Nee. nou, dat wil ik niet. Maar goed, het waren gewoon wel bepaalde schrijvers waar hij mee werkte. Ik weet niet of hij criteria had per nee. tekst, van die wil ik wel op muziek nee, zetten. Nee, Bannek standaard, dat is, dat is misschien moeilijk te formuleren. Dat is moeilijk te zeggen. En ja. er komen ook teksten voorbij in die... want hij heeft tussen de drie en de vierduizend liedjes ja. geschreven. Ja, er komen ook tekst voorbij waarvan ik denk, nou, het is geen meesterwerk per se. Nee, maar dat is dit wel. Als kind al had die aardigheid, in spree we schieten met een buks. Zo kon hij zijn agressie kwijt, hij schoot er soms wel 60 stuks. Zijn bondhoek trilde dan nerveus, een eigenaardig trekje. Een fijne jongen, maar niet heus, Johnny afdruip, rekje. Johnny Afdra... Ik word hier zo vrolijk van. Ja, nee, het is, is fantastisch. Rob Crispijn. Hè? Rob Crispijn, zijn introductie bij Klokhuis is dit geweest. Hij heeft deze tekst gewoon ingestuurd. Dus hij zei, "Ik kan ik niet voor jullie schrijven. Dat heeft hij vervolgens heel veel gedaan. En dit was de eerste. Een verhaaltje dat heel erg lijkt op A Boy Named Sue. Een ja. liedje van Shell Silverstein... door Johnny Cash beroemd geworden... Ja, Banning heeft er ook zo'n leuke country van gemaakt. Hij kon alles, hè? Hij met, kon die, alles. met die muziek. Ja. Ja, je, gaat, uh, je gaat ook het theater in hè? met Frank Groothof en Dick van der Stoep. Wanneer ja. is de première, gegaan? 30 september, een en... kleine komedie. Goh, wat leuk. En ja. hoe, hoe heet dat? De grote Harry Banning-podcast on tour. Ja, ik, vond het, ik vind Frank of een van de grote Harry Banning-vertolkers. Ja. En ik vond het onverdraaglijk dat hij zoveel van die liedjes... nog nooit in het theater heeft gebracht. Ja. Dus dat moet gebeuren. Met Dick van der Soep gaat piano spelen. En daarbij. jij gaat vertellen. Ik heb, nog, ik heb nog één vraag, Gijs, voor je. Wat, wat zou je nog te weten willen komen... in, in die volgende podcast-aflevering wat je nog niet weet? Ja, dat klinkt misschien soms, maar volgens mij... Kijk, Henny Vrienden zei, ik ben met Harry Bannink gaan werken... omdat ik op zoek was naar het geheim. Ik hoop dat ik erachter op... Het geheim, het is er niet. Het enige wat je kan doen, is je blijven verwonderen over die liedjes. En elke anekdote die zich weer toevoegt, daar geniet ik van. Maar uiteindelijk is het gewoon het werk, het oeuvre... waar je met open mond van verbazing naar kan gaan zitten luisteren. En dat wil ik gewoon nog even blijven doen. Stoelen, matten, matten... Vlechten, strikken, strikken, zetten dingen Waar je op moet letten op de Grote Braderie Stoelen, matten, matten, vlechten, vlechten Strikken, strikken, zetten dingen Waar je op moet letten op de Grote Braderie In haar zelfgemaakte zetel Naast haar zelfgelapte ketel Zit het foutje, hopen, In haar zelfgebouwde klompen Op de Grote Braderie Bloemen, planten, planten, poten, poten Zagen, zagen, slijpen, dingen die je moet begrijpen Op de Grote Braderie Bloemen, planten, planten, poten, poten, zagen, zagen, snijden, dingen die je moet begrijpen op de Grote Braderie. In zijn zelfgemaakte tentje zit het zelfgebreide ventje en ontmoet een geluidje aan zijn zelfgemaakte fluitje op de, de Grote, Grote Braderie. Aaren, raven, schillen, schillen, pakken, pakken, kleien, Jaren dat doen we tussen bijen op de Grote Braderie. Haren, raven raven schillen, schillen, bakken, bakken, kleien. Ja, dat doen we tussen bijen op de Grote Braderie. Jantje maalt zijn eigen koren. Vintje heeft er schaap geschoren. En daar kinder kan joren. Hoe zij hun eigen kiezen boren? Bij een boerenmelodie. Potten bakken, bakken, breken, garen spinnen, spinnen, kweken. Poppen, kleden, kleden, kleden kloppen, ketels, lappen, lampen, stoppen. Bellen, blazen, blazen, legen. Ja, dat doen we regen op de Grote Braderie. Koelen van de matten vlechten vlechten, strekers, spinkers zetten. Bloemen botten, botten boterboten. Zagen, zagen. Slijken. Aen ramen, ramen laten spillen, zilla pakken, pakken, krijgen op. De grote ranen. Artstaartjes, Frank Grootholf Edwin Rutte, Joost Prins en van Dord uit het Klokhuis. Tekst van Willem Wilmink, Muziek Harry Bannek. TNA van een BNR René Appel. Haar schoonmoeder werd deze week 80 jaar. En zelf was ze actief als erevoorzitter en oprichter van de stichting Lezen en Schrijven om laaggeletterdheid tegen te gaan. Vandaag eindigen de nationale voorleesdagen. Ik heb het over de vrouw die als officiële titel heeft. Hare Koninklijke Hoogheid, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau. Mevrouw van Amsberg-Brinkhorst. Oftewel, prinses Laurentine. Het is toch wat, hè, René? Ja, ja, ja. ja dank, eh, hartelijk welkom weer in de taalstaat. Terug van vakantie. Eh, twee titels, schrijver taalwetenschapper... Ja, ja en TNA ik heb er toch twee. Er toch en, twee. en de derde, TNA-specialist. Uh, we gaan luisteren naar de prinses. Maar zoveel van de dingen die we zouden moeten doen en moeten doen... en deels ook toepassen, die zijn logisch. En kinderen zijn van nature logische denkers. Ze denken in systemen. Ze begrijpen dat als je het ene doet... dat het een, een gevolg heeft voor het andere. Dat begrijpen ze. En ook hebben ze een heel natuurlijk gevoel van eerlijkheid. Ze begrijpen, als de een veel heeft en de ander weinig... dan is dat oneerlijk. Dus heel veel van deze onderwerpen kun je heel goed met kinderen bespreken. Komt uit een interview tijdens de voorleesactie... op de Dag van de Duurzaamheid 2012. Wat kun je hierover zeggen? Nou, prinses Laurentien is duidelijk een gedreven iemand. Ze staat voor de dingen waarbij ze betrokken is. Zoals dat uh, voorzitterschap van de Stichting Lezen en Schrijven. Heel belangrijk. Ja. Ze is enthousiast. Ze spreekt keurig ABN. Dat is duidelijk. Uh, niet overdreven keurig. Ze spreekt niet echt bekakt. Ik zou haar vader, Laurens Jan Brinkhorst, die vind ik echt wel aan de overdreven keurige yeah. kant. Maar ik wil nog even iets zeggen. Ze is niet bekakt, iets over het woord bekakt zeggen. Maar. Dat is een raar woord, Frits. Hoezo? Hoezo? Dat begrijp je Bekakt betekent met uitwerpselen besmeurd. Ja. En, en bekakt praten dat dat staat voor verwaand ja. overdreven keurig praten. Dat, dat is, is eigenlijk een verkeerd vreemd. woord. Het is eigenlijk verkeerd woord, maar het is wel. Ik heb het een beetje nagezocht. Onder een ja. andere Nicolien van der Seys heeft me geholpen, de bekende etymologe. Zeker. Uh, die betekenis van bekakt als verwaand, arrogant, die komt pas uh, komt voor het eerst voor in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus dus nog niet zo oud wat dat betreft. En uh, het komt voort uit de studententaal. En net zoals. De jongere taal van nu was toen in die studententaal. Zou het best zo kunnen zijn dat een negatief woord een positieve betekenis krijgt? Net zoals jongeren zeggen nu: ook, dat is een moeilijke auto. Dat is een hele goede auto. En dingen zijn ziek. En dat betekent juist dat ze heel goed zijn. Ja. En ik heb laatst zelfs gehoord dat iets stom was. En dan was het ontzettend goed. Het is vreemd, hè? Dat het negatieve juist een positieve lading krijgt. En dat krijgen, is met dat bekakt waarschijnlijk ook gebeurd. En bedenk. Ook, dat, gaat, dat je ook kunt zeggen, en dat is een affectief woord... al oh mijn lekkere scheetje. Ja. Ja, vreemd, hè? Ja. Wanneer is de wonderen dat voor... van de taal. Oké, okay, goed. Nou ja. kennen u beide ouders elkaar al wel heel lang. Dat heeft het misschien iets eenvoudiger gemaakt. Dat, misschien wel, maar op een of andere manier um, heb ik het gevoel... en ik hoop jij ook, dat iedereen erin heeft kunnen leggen... Um, uh, wat zij wilden... Um, want aan de ene kant trouw je natuurlijk voor elkaar en, ja. en met elkaar... Um, maar je moet natuurlijk ook wel rekening blijven houden met, met, met mensen om je heen... en, en de gevoeligheden die er liggen en mensen wat zij willen. Dit is van hiervoor, uh, komt uit de interview dat Prins Constantijn... en Prinses Laurentien gaven vlak voordat ze gingen trouwen in 2001. Wat valt hierop dan? Hier uh, valt op af en toe haar goosje er, maar, manier... Hè? Uh, dat is duidelijk. En dat ze nogal wat haperingen in het taalgebruik heeft. Ze wil heel graag iets vertellen. Ze las niet een pauze in tussenzinnen of iets dergelijks. Maar, maar op een of andere manier rekening houden met, met, met mensen om je heen. Hoe komt dat? Uh, waar komt dat? Het heeft toch te maken met een formuliervaardigheid... die je op dat moment in de steek laat. Ze heeft een boodschap, die wil ze onder woorden brengen... en ze kan niet zo snel de woorden vinden die ze nodig heeft... en daarom herhaalt ze de woorden die ze al wel kent. Eigenlijk het belangrijkste is... Um, voorlezen is niet een toneelstuk, maar het is eigenlijk een gesprek. Um, uh, want het blijkt dat de interactie... dat is eigenlijk wat de, het uh, taal doet beklijven. Um, uh, dus het gaat natuurlijk om de woordenschat was bij tijd voor Max, van begin vorig jaar. Dit is een vergelijkbaar verschijnsel met dat vorige stukje. Alleen hier doet ze het niet door de woorden te herhalen, maar door um. Veel mensen zeggen e, uh, dan is ze een, um. Als je het geschreven zou zien, is het e-h-m. Ja, het Heel koninkl duidelijk. koninklijk misschien. Uh. Misschien is dat koninklijk wit. Ja, ja, misschien dat dat had we in, in, in de koninklijke kringen wordt hem um gebruik gebruikt. Is, ja. zeggen ze, Trouwens, uh. ze maakt het nog een vreemd fout. Ze zegt voorlezen is geen toneelstuk. Ze bedoelt eigenlijk voorzit, lezen is geen monoloog. Je moet dat in interactie doen met een kind. Ja. Maar goed, dat is een klein foutje. Dat zullen we haar niet euvel duiden. De afgelopen maanden zult u gebruikt hebben om uw huwelijk voor te bereiden. Wist u hoe u het aan moest pakken? Uh, nee, het is de eerste keer. <laughs> en de laatste keer. <laughs> dat was ook weer dat interview ja. voor het huwelijk. Dat was wel grappig. Grappig. Ze af en toe adrem, ja, alert, ja. mensen goed weerwoord te bieden. Maar het was natuurlijk de laatste keer ook. Dat weer wel. Ja, dat is toch een beetje geaffecteerd. Dat klinkt een beetje geaffecteerd, ja. ja is dat anders dan bekakt? Sommige mensen vinden geaffecteerd en bekakt redelijk uh, synoniem met elkaar. Wat vindt u van de klank van het Nederlands? Ja, weet u, ik, ik, als je verschillende talen spreekt, um, uh, ben jij zelf heel bewust met je eigen taal ook bezig. En ik vind het Nederlands eigenlijk heel mooi. Um, uh, ik vind andere talen ook heel mooi. Ik heb volgens mij een voorliefde voor diepe klanken. Um, ik hou van Rachmaninoff. Ik hou van, um, van, ja, van diepe. Ik hou van de vespers van Rachmaninoff. Ik hou van van nazale klanken in in Lapland. Dat was bij ons. Ja. Ze, ze was de gast, ja, dat vergeet ik niet gauw... in, in de taalstaat nee, nee, op het congres. Die indruk op je gemaakt, Fris. Zeker, zeker. maar ik vond het een heel leuk gesprek met haar. Wat, en, wat, wat, wat doet ze hier? Nou, hier vraag je wat zij dus vindt van het Nederlands. En dan heeft ze gewoon niet een goed antwoord paraat. En dan heeft ze de neiging te gaan rebelen. Eerst ze, ja, weet u, ik, ik... En dan begint ze een verhaal over uh, Rachmaninoff... En over uh, nasale klanken uh, in het laplands en dergelijke. Die neiging heeft ze een beetje bij in interviews. Ik heb het vaker gemerkt. Ze starten snel. Ze kan best even pauze nemen. Ik zou zeggen, rustig aanlouden een tien. Bedenk eerst wat je wilt zeggen, maar ze stomt er meteen in. Ja, dat moet in een split second ook vaak, hè? Ja, dat moet, maar ze, ze, ze kan ook zeggen... Ja, interessante vraag, meneer Spits. Ja. ja, als ik er zo over nadenk, dan vind ik enzovoorts, enzovoort Er zijn zo van die trucjes, maar die passen nooit toe. Ik heb heel veel interviews met haar beluisterd. Want ik ga niet over één nacht ijs, zoals je weet. weet uh, en dan begint ze echt een beetje te rebbelen. Het ja. spijt me. Misschien... Dus pleeg ik hier een zekere vorm van majesteitsschennis? Nee, ze is geen majesteit, dus dat kan best. Nee, nee, ik vind oh. geen schennis. Ja, en het kan vreemd leven, lopen in het leven um, dat ik nu, uh, nu juist met Constantijn uh, trouw. Ja, wat, ja, dat is een verspreking. Ja, een leuke verspreking vind ik. Het is een leuke verspreking. Ja, het kan vreemd leven, uh, lopen in het leven. Dit is heel menselijk dus van prinses Laurentien. Dat doen we allemaal wel eens. En dat komt natuurlijk ook. Ze heeft dat woord leven als, als het ware al geactiveerd in een mentale lexicon. En dat woord leven, dat heeft dezelfde natuurlijk fonetische structuur als het woord lopen. Het begint met o, een L. Wat, wat gebruik je nou weer? Mentale lexicon? Ja, mentale is lexicon, dat? dat is als het ware je woordenboek dat in je kop zit. Dat heet zo. Dat is je mentale lexicon en daar put je je woorden uit. En die woorden moet je steeds tevoorschijn halen uit dat lexicon. En ze is dat formuleer. Ze heeft in haar hoofd om te zeggen de loop voor het leven. Het kan raar lopen in het leven, maar dan dat woord leven is ook al geactiveerd en dat komt dan per ongeluk te vroeg naar boven, juist vanwege de fonetische overeenkomst met het woord lopen. Dit weten we en dit weten we al jaren. Maar de schaal, de snelheid en de complexiteit van wat we nu beleven, dat is nieuw. Het komt uit haar toespraak op het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij. Bijeenkomst van benefietorganisaties zoals Loterijen. Waarom, waarom wilde je dit laten horen? Om te laten zien dat een spreek, te laten horen dat sprekers ook een andere stijl hebben. Of een andere. Ze zit als het ware in de, spreek, in de spreekstijlmodus. En dat kan ze ook omdat ze een tekst voor zich heeft liggen, ja. die ze min of meer voorleest. Uh, die pauze naar maar bijvoorbeeld. Maar. Dat is typisch zo'n pauze die past bij een voorgelezen tekst... voor een groot publiek. Ik spreek je weer op 3 maart, René ja, Appel, dan dank je wel. Ja, want dan zijn we ik, er weer. Ik Rob. weet niet of je die tijd door kan komen. Ah, wel. Ja? Okay. je gaat genieten van de uh, Olympische Spelen... net als wij van Radio Olympia. Maar nu eerst van dokter Kelder in zijn praktijk... komen domme vragen over cryptovaluta en blockchain... onder andere aan de orde. Uh, ik wens u een goed weekend en tot over drie weken en CRV. Weekdicht 3 februari 2018. De woorden zullen tijdens de spelen weer als de ringen zijn zo rond. Ze zullen klateren langs de hellingen naar beneden. Ze zullen krassen in het ijs als ze wordt gegleden. Maar wat wij eigenlijk willen is dat ze goud worden in onze mond.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 Nu, als speciale aanbieding, de complete orkestwerken van Respighi. Op 8 cd's voor maar 18,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Er komt een dag dat je wakker wordt en denkt, ik wil een beter bed. Nu de Carlsen-Narendalbokspring voor 999 euro. Met gratis luxe topmatras. Kijk op beterbed.nl.